Middernacht, woensdag 22 augustus, René van Brakel met het NOS-journaal. Patiëntenorganisatie NPCF wil dat het bestuur van het VU Medisch Centrum opstapt. Door het geruzie en de miscommunicatie tussen medisch specialisten... is het voor patiënten niet meer veilig in het Amsterdamse ziekenhuis, zegt de NPCF. De Raad van Bestuur zou daarom zijn conclusies moeten trekken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het VU-MC onder verscherpt toezicht gesteld vanwege de conflicten. De Arabische zender Al Jazeera heeft opnieuw beelden uitgezonden van de Nederlander Sjaak Rijken, die in Mali is ontvoerd. In de reportage zijn ook een gegijzelde Zweed en een Britse Zuid-Afrikaan te zien. De drie dringen bij hun regering aan op hulp bij hun vrijlating. Ze werden in november ontvoerd door Al-Qaeda. De mannen hebben een baard en dragen traditionele gewaden op de video.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 Ekens zei toen dat verkrachting zelden tot zwangerschap leidt... en dat leidde tot veel commotie. Maar Eken is niet van plan zijn campagne te staken. Wel vraagt hij in een YouTube-video om vergiffenis. Het weer nog vannacht, vrijwel overal droog. In het noorden kan nog een enkele bijvallen. Koelt af naar gaat op 14. Morgen afwisselend wolken en zon. Vooral in het noorden opnieuw kans op een bijt. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco Span. Nou, hij is begonnen hoor. De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. Met naast bekende. Partijen, ook nobele nieuwkomers, zoals de Liberaal-Democratische Partij, onder aanvoering van baron van Tuil van Serofskerken, de Soeverein-Onafhankelijke Pioniers Nederland, ooit opgericht door ufoloog Anton Teuben, en de Partij van de Toekomst met als lijsttrekker Royalty-fan Johan Vlemmix. Niet aan zijn proefstuk toe is de Piratenpartij. Scoorde de partij bij de vorige verkiezingen een schamele 0,1 Nu hoopt de Piratenpartij op minstens één zetel in de Tweede Kamer. Goeienacht en van harte welkom in ons huis van de maan. Mijn gast vannacht is de lijsttrekker van die Piratenpartij, Dirk Poot. Hij studeerde bedrijfskunde en geneeskunde. Hij werkte bij een grote bierbrouwerij, maar hij gaf ook duiklessen op de Antillen. En hij is tegenwoordig programmeur van medische applicaties. Dirk, goeienacht. Fijn dat je er bent. Goeienacht. Je bevindt je echt in een rijk geschaakte en bond gezelschap. Hè? Als het gaat om de lijsten 11 tot en met 21. Een baron, een ufoloog, een royalty fan. Daar kan ook nog wel een piraat bij. En een piraten. Ja, dat is een mooi, mooi gezelschap. Uh, als je je niet heel erg in de uh, geschiedenis van de partij verdiept... en in de achtergrond van de piratenpartij... dan zou je toch denken dat het een beetje een flauwe grap is. Uh, nou, het is een geuzenaam. Het, uh, het is eigenlijk ontstaan uit de gedachte dat wat wij als cultuur eigenlijk altijd gedaan hebben... Uh, het delen van kennis en, uh, en informatie, het delen van je cultuur... dat is de manier waarop we eigenlijk altijd onze, on, onze vooruitgang hebben geboekt... en onze, onze smaak hebben ontwikkeld. Vroeger nam je LP's op van je, van je buren, uh, af en toe eens een videoband. Uh, tegenwoordig heet dat uh, piraterij... We hebben, zeg, nou, als het delen van kennis en cultuur is dat piraterij is... Nou, dan noemen wij onszelf de Piratenpartij. Ja, zouden jullie je uh, beter de Internetpiratenpartij uh, hebben kunnen noemen? Uh, dat, dat zou misschien nog een duidelijker naam zijn geweest... maar we zitten inmiddels met 70 piratenpartijen wereldwijd. en ja, De naam Piratenpartij dat is iets waar je, waar je dan toch aan vast uh, zit. En inmiddels... Ik bedoel, mijn ouders hebben twee jaar lang gezegd... van, jonge, piratenpartij kan niet, nou, niet anders. Maar sinds de breincrisis... zijn ze wat dat betreft eigenlijk helemaal om. En is het, wat dat betreft... zijn ze als allebei lid geworden. En wat is de breincrisis ook alweer? Dat was in, uh, in april toen wij plotseling... een, een ex-parte, dus dat is een... een vonnis waar je zelf niet in gehoord bent... Uh, aan de bloek kregen. Dat wij uh, onze proxy... naar de Pirate Bay moesten, moesten sluiten. Pirate Bay, dat is een download site... waar je uh, gratis veel om zijn muziek kunt downloaden. Nou, nee, eigenlijk het uh, is een soort Google voor voor Downloads. Dus je kan daar zelf niks downloaden. Het enige wat het is, is een, een, een plek waar je kan vinden wat je waar kan downloaden. Maar Brein, dat is een organisatie die, die uh, auteurs beschermt, die de rechten van auteurs onder meer beschermt. Ja. Die zegt nee, die, die uh, Pirate Bay mag niet meer doorgegeven worden, want dat schaadt de, de, de, de rechten van onze leden. Ja. En die, die crisis, daar heb je het over. Daar hebben we het over. En ja. jouw ouders waren daar zo boos over dat ze dachten: wij gaan die partij van onze zoon steunen. ja. ja. Ja, die, die zagen zeg maar hoe je als, als klein clubje... door gewoon echt een lobbyclub met bakken geld... van de ene naar de andere kant ge, ge, gegooid wordt. En hoe, hoe je in een, in een rechtszaal eigenlijk geen enkele kans maakt... dat wat je ook doet, dat je eigenlijk niet eens gehoord wordt. Ja. Die zeiden, ja, dat, dat klopt inderdaad niet. Dat niet. Uh... En mijn vader gaat zelfs posters plakken dit jaar. Kijk nou toch eens, ja. dat een, wat een goede ouders heb jij. Ja, die, die, die breincrisis, daar komen we straks uitgebreid nog over te spreken, denk ik. Omdat dat natuurlijk wel een eikpunt is, denk ik, ook in jullie geschiedenis ja, hier absoluut. in Nederland. Je blijft overigens tot twee uur bij ons. En luisteraars, die kunnen straks na één uur ook met jou gaan praten. Die kunnen gaan reageren. En die kunnen ook uh, programmapunten gaan dragen voor de Piratenpartij. U kunt nu al twitteren, als u dat wil, met hashtag Kazaluna. U kunt ook al mailen naar kazaluna.ncv.nl bellen. Dat kan straks vanaf kwart voor. Four Eerst maar eens even naar die geschiedenis van die Piratenpartij. Uh, uh, uh, jullie staan voor, voor uh, vrije uitwisseling van, van informatie. In, in, in grote lijnen. Je noemde al die LP die je al dan niet illegaal uh, opnam. Um, uh, daar is het internet als het ware voor in de plaats gekomen. En die beweging, die piratenpartijbeweging is begonnen in 2006 in Zweden. In Zweden, ja, dat klopt inderdaad. Dat in Zweden is in 2006 zijn er een hele rare dingen gebeurd. Het, van het een op het andere moment is er in een, een hele korte parlementssessie. Uh, is er een wet doorheen gekomen... waardoor plotseling het, het hele liberale uh, internetwetgeving in Zweden werd aangepast. Waardoor de mensen van de Pirate Bay plotseling uh, vervolgd konden gaan worden. Uh, er kwam een grote druk op de prijzen van medicijnen. En men vermoedde toen al dat er uh, zware pressie van lobbygroepen achter zat. En waar kwam die, die uh, prijsdruk op medicijnen vandaan? Uh, nou, dat is... Tijdens uh, de Cablegate van WikiLeaks, dus WikiLeaks is een site die uh, zoveel mogelijk geheime klokluidersinformatie probeert te publiceren. Ja, de site van meneer Assange. Van meneer Assange inderdaad. En die hebben uh, twee jaar geleden hebben ze een ontzettende grote hoeveelheid Amerikaanse uh, cables. Dat zijn uh, telegrammen die tussen uh, ambassades verstuurd worden, hebben die boven water gekregen. Mm -hmm. En één daarvan was een, een ultimatum die door de Amerikanen aan de Zweden werd get, uh, gesteld. Een lijst van zes punten, waarvan onder andere de punten waren van de internetwetgeving moet worden aangepast en de medicijnprijzen moeten minstens 10% uh, procent omhoog. En anders, als dat niet gebeurt, dan komen jullie op de, dat noemen ze dan de USTR 301-lijst. En dat is een lijst van landen die door de VS uh, economisch geboikeld worden. Mm -hmm. En die medicijnprijzen moesten 10% niet... Omhoog en dat zou dan ten bate komen van de Amerikaanse medicijnen en producenten, ja, inderdaad. Aha. Die lijst die is samengesteld uh, op aanraden, bleek van uh, de NPAA, dat is de Amerikaanse versie van brein, en een organisatie die heet Pharma, uh, en dat is het samenwerkingsverband van, van de farmaceutische industrie uit de VS. Mm -hmm. En die wet, die kwam dus door het Zweedse parlement, inderdaad. En als reactie daarop is uh, die piratenpartij ontstaan nee. in Zweden. Nou, er is een, een denktank ontstaan van jongens, wat wat. Wat moeten wij nu in de 21ste eeuw... met een compleet andere uh, omgeving... dan uh, de tijd dat de wetten op octrooi en uh, auteursrecht werden geschreven... hoe moeten wij uh, daarmee nu verder? Wat, hoe moeten die wetten aangepast worden... om ook in onze tijd goed te kunnen blijven functioneren? En mm -hmm. uit die denktank is onder andere de Piratenpartij ontstaan. Die Piratenpartij die heeft ook bij een paar Zweedse verkiezingen meegedaan. Kreeg niet genoeg stemmen om uh, uh, verkozen te worden in het parlement van Zweden. Wel uh, zit de Piratenpartij... Namens Zweden in het Europees parlement. Ja, met uh, twee piraten. Met twee piraten. Jullie noemen ja. jezelf ook geen politici, jullie noemen jezelf piraten. Ja, een ja, de piratenpartij. Nee, de, een piraten. Een piraten in het parlement. De, Ik zit trouwens even naar je t-shirt uh, te kijken. Wat staat daarop? Uh, 1984 was not meant as an instruction manual. Dus 1984, het boek van, uh, van Orwell. Orwell natuurlijk, was niet uh, bedoeld als een uh, gebruiksaanwijzing. Inderdaad. Een, een, een slogan waarmee jullie nu de verkiezingen gaan. Nou, een van onze slogans. Dit is toevallig een, een shirt van de, de Duitse piraten. Dat, uh, maar ja, het is, dit, dit geeft wel heel erg goed weer... Uh, hoe wij de ontwikkelingen in de huidige maatschappij op het ogenblik zien. Mm -hmm. En voor Nederland is het eigenlijk dubbel van toepassing. Want? Uh. Nou, wij zijn het land wat wereldwijd recordhouder is in het aantal telefoontaps. Ik bedoel, absoluut hebben wij zelfs meer Telefoontabs dan de Verenigde Staten. 1 op de 1000 mobiele telefoons in Nederland wordt afgeluisterd. 1 op de 1000? Ja. Nou, en als je ervan uitgaat dat al die 1000 telefoons misschien met 20 mensen spreken. dan kan je ervan uitgaan dat 1 op de 50 telefoongesprekken in Nederland wordt afgeluisterd. En hoe weet je dat? Uh, nou, dat zijn, cijfers die, dat zijn de, de weinige cijfers die het ministerie van Justitie erover bekend maakt. En wat is dan de reden om een telefoon af te luisteren? Uh, dat is denk ik om uh, verdachte uh, geluiden, verdachte woorden op te sporen en om ons in de gaten te houden. Ja, dus daarom zeg je ook, daarom zijn wij ook hier in Nederland met die piratenpartij begonnen, mede daarom. Ja. Want het is niet alleen dat, dat jullie een vrij verkeer van, van data, van informatie eh, voorstaan. Jullie eh, strijden ook tegen, tegen een te grote overheidsbemoeienis ja. met, met onze privacy. Ja, we hebben het idee dat, dat de privacy in de huidige maatschappij heel erg onder druk staat. Uh, het internet biedt heel veel kansen voor mensen om informatie te delen. Maar het biedt ook heel veel kansen aan de overheid om informatie over de burgers op te vragen. En je ziet op het ogenblik dat de overheid privacy... eigenlijk alleen nog maar op zichzelf van toepassing acht. Je mag eigenlijk niks meer weten van wat de overheid doet. De wet openbaarheid van bestuur... die zou volgens minister Spies nog aangepast moeten worden... dat het nog moeilijker wordt om informatie te krijgen. Maar als burger ben je voor de overheid compleet transparant. Ze hebben, ze hebben vier vingerafdrukken van je... die straks centraal opgeslagen gaan worden. Wat ik al zei over die telefoontaps. erbij. al je e-mailverkeer wordt gelogd... welke site je bezoekt wordt gelogd... Uh, je telefoonverkeer wordt bijgehouden, met wie je belt... waar je bent als je met die persoon belt... waar die persoon zich bevindt, hoe lang je belt. Er wordt een complete uh, online database gecreëerd... Van, van alle burgers, waardoor eigenlijk elke burger... Verdacht is van een misdaad die hij nog niet heeft gepleegd. Ja, en omgekeerd zeg je: de overheid zelf is uh, heel weinig transparant. Ja. Uh, wat willen jullie dan aanpassen? Willen jullie dat de overheid minder over ons te weten komt, terwijl wij makkelijker uh, de vinger krijgen achter wat er bij de overheid gebeurt? Ja, dat is uh, eigenlijk allebei de kanten van de vergelijking willen we aanpakken. Dus we willen de burger weer gewoon de privacy geven die hier, uh, die, die, waar hij die volgens de grondwet recht op heeft? Uh, bijvoorbeeld het briefgeheim dat zijn we in één generatie kwijtgeraakt. Ik bedoel, vroeger had je een postbode en die liep gewoon rustig door de straat... met zijn tas met, met post en als daar een postzegel op zat we werd het bezorgd. En hij hield niet bij wat de afzender was. Hij hield niet bij wie wat van wie kreeg. Oh, dat zou gewoon... niet zo moeten zijn. Want ik weet wel verhalen van mijn vader dan weer. Dat in het dorp de postbode kwam. Zo mevrouw, uw neefje komt logeren. Ja. Dus dat briefgeheim. Ja. Nou ja. Hè? ja okay, maar Dat was een aanzichtkaart. En je had een hele nieuwsgierige postbode. Ja, maar ja, ja. die dat was ook dat onschuldig. Die ordaad. had er in ieder geval niet bij in een database. Nee, dat, uh... nee dat, is waar. Dat, dat is waar. Dus jullie willen de wetgeving wat dat betreft aanpassen. Ja. Zodat de mogelijkheden voor de overheid minder worden. Tegelijkertijd... Doe je die wetgeving zo aanpassen dat wij meer zicht krijgen op wat de overheid doet? Ja, feitelijk vinden wij dat alle documenten die de overheid produceert... dat die gewoon eigenlijk direct opvraagbaar zouden moeten zijn. Een soort Google voor overheidsdocumenten. En dat je niet zoals nu hebt dat alles geheim is... tenzij je een lange procedure doorloopt. Dat feitelijk alles openbaar is, tenzij het uh, volgens een... Ook lastige procedure geheim kan worden verklaard. Want ja. de overheid, feitelijk zijn wij dat. De overheid is er voor ons en door ons. Tenminste, zo zou het moeten zijn. En op het moment dat je burgers mee laat denken met de overheid, mee laat kijken naar de, de, de informatie die de overheid heeft, en in een veel vroeger stadium betrekt in het beslissingsproces, denken we dat we veel betere oplossingen gaan bedenken, waar ook een veel groter draagvlak voor is. En dus ook meer betrokkenheid bij uh, wat de overheid doet... en daarmee ook een grotere betrokkenheid bij de politiek creëert. Ja, inderdaad. Nou, hebben we dus al een paar van jullie belangrijke punten uh, besproken... maar ik wil nog even terug naar de geschiedenis. Want ja? jullie doen nu voor de tweede keer in Nederland mee. In de peilingen staan jullie zo tussen de 0 en 2 zetels. Het hangt een beetje ja? van de peiler af. Uh, in Duitsland zien jullie tot nu toe uh, het grootste succes, uh, ja. mag je wel zeggen. Uh, vorig jaar uh, uh, wist de Piratenpartij 15 zetels te bemachtigen... in het deelstaatparlement van de stad Berlijn. En die partij van jullie die groeit sinds die nog steeds. Zo bericht in ieder geval het NOS journaal van 28 april van dit jaar. In Duitsland beleeft de politiek ook iets nieuws. De opmars van een nieuwe politieke beweging. Ze zitten al in twee regionale parlementen. De komende weken kunnen daar zelfs nog twee bij komen. En in de landelijke peilingen zijn ze nu de derde partij van Duitsland. Piraten komen nooit alleen. Iedereen heeft een laptop bij zich. De partij is op internet begonnen, maar verovert nu de Duitse politiek in razend tempo. Aan sommige piraten kun je wel zien dat ze een groot deel van hun leven alleen achter een computer hebben doorgebracht. Maar samen vormen ze nu een invloedrijke beweging. Het is de ideale partij voor mensen die graag willen meebeslissen. Via het interne computersysteem kunnen de leden 24 uur per dag meepraten over de standpunten. Het is die vorm die heel veel mensen aanspreekt. Maar de inhoud wordt daardoor volledig vloeibaar. Een paar standpunten staan vast... Geen overheidscontrole op internet, veel persoonlijke vrijheid. Andere zaken moeten nog duidelijk worden, dat heeft ook risico's. Er is intussen een aantal rechtsextremisten gesignaleerd. Nu moet blijken of de totale democratie bestand is tegen de onstuimige groei. De grote test is over ruim een jaar, dan zijn er landelijke verkiezingen het NOS journaal van 28 april van dit jaar over de opmars van de Piratenpartij in de Duitse politiek. Bij mij te gast in Casa Luna Dirk Poot, de lijsttrekker van de Nederlandse Piratenpartij, de lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Um, inmiddels zijn jullie dus in vier deelstaten in het parlement vertegenwoordigd. In Duitsland, wat heeft die partij daar kunnen bereiken tot nu toe? Bijvoorbeeld in Berlijn, want daar zitten jullie het langst in het parlement. Ja, nou in Berlijn is volgens mij uh, was een van de belangrijke punten dat het openbaar vervoer een, een een stuk goedkoper en bereikbaarder moest worden. Het ook had het als... niks met internet te maken uh, nee, of maar... met overheidscontrole. <laughs> nee, maar het heeft wel te maken met, uh, uh, met hoe je als burger uh, je door een stad kan bewegen. Dat, uh, en dat zie je ook, het, het liquid feedback uh, systeem. Dat, dat systeem waar ze het over hadden, waarbij iedereen ideeën kon aanpraten. Aandragen. Waardoor de inhoud vloeibaar wordt. Ja, dat, dat bleek in Duitsland een belangrijk, uh, belangrijk punt te zijn. En hoe noemen jullie dat? Uh, officieel is het het liquid democracy feedback systeem. Ja? We zijn nog aan het zoeken naar een, een, een Nederlandse ja, naam. En we, we zijn nu uitgekomen op democratie 3.0 als, als werktitel. Democratie 3.0, dat klinkt al beter. Ja, dat, klinkt al dat beter. een stuk korter ook. Maar daar, daar uit, uit dat systeem democratie... democratie 3.0 in Berlijn bleek dat mensen zich stoorden aan de hoge prijzen voor het openbaar vervoer. En met dat punt is dus de Piratenpartij in Berlijn aan de gang gegaan. Ja, en met succes. Met succes. Een kaartje is nu minder duur. Ja, ja inderdaad. Ja. Het, dus uh... dat, is een, dat is een prestatie voor een nieuwe partij... om zo snel natuurlijk al uh, resultaten uh, te boeken. Zijn jullie ook al in andere landen vertegenwoordigd? Uh, voor zover ik weet, in, uh, in Frankrijk en Zwitserland in een paar uh, kantons... Uh, en Nederland zal zo meteen het, het eerste land zijn... waar piraten ook in het nationale parlement gaan komen. Dat hoop je tenminste. Ja. Ja. En waar, waar, je, waar we dus ook echt, echt trots op zijn... is wat we inmiddels in het Europese parlement bereikt hebben. Je ziet tijdens de hele discussie over het, het, het ACTA-verdrag... dat is het, een, een verdrag wat in het geheim uitonderhandeld is... Uh, wat voornamelijk tot doel had in eerste instantie om de, de, de patenten wat te beschermen... maar dat heel erg werd uitgebreid ook naar het internetdomein... waar hele stringente regels uh, over copyright in werden opgenomen... waar providers erg aan banden zouden worden gelegd... waar eigenlijk het internet... Ja, een, een, een, een, een vrijplaats voor censuur door, door lobbyisten zou worden. Daar is een, een piraten, Amelia Andersdotter... die heeft uiteindelijk vanuit haar uh, commissie in het Europees Parlement... de vraag gekregen, nou schrijft daar nou voor ons eens even een, een opinie over... van wat, wat vinden jullie daar nou van en wat zijn de zwakke punten? En die opinie is uiteindelijk door die commissie eigenlijk unaniem overgenomen. En dat was een van de belangrijke keerpunten in de strijd tegen, tegen ACTA... Ja, en het Europese parlement heeft dat verdrag ook verworpen. Hè? Ja, 4 Inmiddels. juli 2012. Dat is een historische dag in de geschiedenis van Europa. Ja, voor jullie misschien wel de grootste uh, politieke overwinning... Ja. die jullie als partij, internationale partij, geboekt hebben ja. tot nu toe. Maar ik denk dat als je, als je over een aantal jaar in de geschiedenisboekjes van Europa gaat kijken. Dat 4 juli 2012 niet alleen voor de, voor de piraten een grote overwinning is... maar dat het eigenlijk voor de democratie in Europa... een grote overwinning gaat zijn. Want dat is de eerste keer geweest dat het Europese parlement de beperkte extra macht die ze in het Lissabon verdrag heeft gekregen... Mm -hmm. daadwerkelijk heeft durven en kunnen gebruiken. En gewoon heeft gezegd tegen de Europese Commissie... nee, dit gaat niet gebeuren. En ondanks een ontzettende push van lobbyisten... Uh, een Europese Commissie die zich volledig achter acta heeft geschaard... heeft het Europese Parlement daar echt voet bij stuk gehouden. En de macht die ze kon krijgen heeft ze gebruikt... en uh, goed, uh, goed aangegrepen om, om dit te gaan doen. En ik hoop dat het Europese Parlement daarvan voor zichzelf wat meer zelfvertrouwen krijgt... zodat we Europa ook wat democratischer kunnen gaan maken. Nog even terug naar dat verslag dat we net hoorden uit het NOS-journaal. Uh, daar werd ook wel een, een mooi beeld geschetst van, van een aantal piraten. Hè? Mensen die een beetje vergroeid lijken te zijn met hun laptop. Uh, ik zie dan meteen het beeld van toch een beetje wereldvreemde nerds opdoemen. Ja. Die eigenlijk nooit het buitenlicht zien, alleen maar achter die, achter die computer zitten. Dat een... Zijn de meeste piraten dat soort mensen? Dat is een beeld wat je er denk ik makkelijk van, uh, van krijgt. Maar ik denk niet dat we wereldvreemde nerds zijn. Uh... Nou, je hebt een redelijk kleurtje. Ja. ja, en ik ben ook niet wereldvreemd. En je kan ook buiten achter de laptop zitten natuurlijk, maar... Ja. Nee, maar juist zeg maar omdat, je, omdat je heel veel uh, online communiceert, denk ik dat je uiteindelijk heel veel uh, kennissen en contacten over de hele wereld opdoet... en uiteindelijk ook behoorlijk wat kennis uh, over de wereld opdoet. Dus dat daarom de piratenpartijen zich ook internationaal organiseren... betekent, denk ik, juist dat we een ontzettende berg kennis met ons mee, uh, meenemen. En dat wereldvreemde... Dat, dat, dat, dat... Dat is dus niet geldig. Nee, maar kunnen mensen ook binnen jullie partij één op één communiceren zoals wij dat nu doen? Of doen ze dat liefst met tussenkomst van een laptop? Nee, nee dat, uh, er worden in uh, alle grote steden inmiddels regelmatig zogenaamde kroegmeet kroegmeetings gehouden. En daar komen piraten meestal op een vrijdag of zaterdagavond bij elkaar... om ook gewoon face-to-face -face te praten. En het leuke is dan wel dat je, dat je vaak in het begin een voorstelrondje hebt. En dan zie je voor het eerst wie er achter de, de, de, de, de internetnaam zit... waar je op, op IRC, zo heet het kanaal wat wij gebruiken... dat is een manier om via het internet gewoon met elkaar tekstboodschappen uit te wisselen. En dan, oh wacht, ben jij die en die? Oh nou, leuk, leuk je te ontmoeten. Dat de is weer wereld ja. voor jullie open. Ja, dus, dat is altijd, dat, maar dat is altijd heel goed. En je merkt ook dat je als je online communiceert... dat je, je mist de, de gezichtsuitdrukkingen, je mist de, de intonatie. Dus je merkt dat tijdens een kroegmeeting... dat er uiteindelijk ook heel veel dingen gedaan worden... Die, die, die je online kan voorbereiden. Zorgelijker is wat ook uh, genoemd wordt in de reportage van de NOS... Uh, dat er inmiddels rechtsextremisten gesignaleerd zijn... binnen de Piratenpartij. Juist omdat he, die inhoud vloeibaar is... juist vanwege dat systeem democratie 3.0 kunnen mensen uh, meedenken. En dat wordt dus ook aangegrepen door rechtsextremistische uh, figuren. Ja, ja, die hebben geprobeerd om wat dingen er doorheen te krijgen. Maar het was wat dat betreft een hele kleine meerderheid. En nee, maar over... het is natuurlijk wel zorgelijk als zoiets gebeurt. Ja. dat is andere... wel een zwak punt aan... in de verdediging. Uh, nou... Kijk, uiteindelijk zijn die punten... die zij, die zij zouden hebben willen aandragen... Die zijn, er, die zijn er nooit doorgekomen. Omdat het overgrote merendeel van de piraten... die denken wat dat betreft... Uh, veel uh, rationeler over dingen. En ik denk dat je iedereen uiteindelijk... een kans moet geven om uh, met jou in discussie te gaan. En... Uh, uh, het, het doodzwijgen van, van, van extremisme. Ik denk dat je daar alleen maar het extremisme mee aanwakkert. Maar op het moment dat je met die mensen in discussie gaat... en je standpunten kan, uh, kan uitwisselen... dan zie je dat heel veel van het extremisme er ook, uh, ook afgaat. En uiteindelijk het gezond verstand overwint. Ook binnen de, de, het Liquid Democracy Feedback-systeem. Ja, democratie 3.0. <lacht> eh, ja. maar, maar schrok je ervan... Uh, nee, want uh, die, die duiken natuurlijk overal op. Ik bedoel, uh, linksextremisten duiken ook overal op. Uh, dat is een onderdeel van de maatschappij. En dat kan je maar beter gewoon zorgen... dat je die op een uh, goede manier kan uh, uh, onschadelijker maken... in plaats van dat je ze ergens in een hokje wegduwt... waar ze alleen maar extremer en extremer worden. Dus je zegt, neem ze mee in de discussie en probeer ze te overtuigen? Ja. Of kapsel ze in? Ja, en op die manier denk ik dat je... je iedereen moet, moet, moet mee kunnen praten. Je moet niemand op voorhand uit, uh, uitsluiten. En het idee dat je, dat je, dat je mensen met, met, met goede argumenten kan overtuigen... ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ik denk dat het belangrijkste wat je, wat je ziet bij het ontstaan van extremisme... en dat, dat, dat heb je in Nederland ook gezien... dat zijn mensen die zich niet gehoord voelen. En op het moment dat je niet gehoord bent ben je gauw geneigd om je punt extremer en extremer te gaan stellen. Op het moment dat je wel gehoord wordt en met goede argumenten bestreden wordt... Ja, dan zien de mensen eromheen ook op een gegeven moment... dat iemand ofwel vastblijft houden aan punten die al lang weerlegd zijn... of dat iemand inderdaad langzaam weer zijn extreme ideeën bijstelt. Maar mag iedereen bij jullie meepraten of moet je lid zijn? Iedereen mag meepraten, maar stemmen, dat gebeurt door de leden. Oké, okay, dus dat is een soort filter die jullie toch toepassen wat dat betreft? Ja. Ja. Nou ben jij lijsttrekker van die Piratenpartij. Twee jaar geleden stond je ook al op de lijst... maar nu maar vier, als dus ik ja, me niet vergis klopt, nu je ja. lijsttrekker. Waarom heb jij op een gegeven moment besloten... om, om politiek te gaan bedrijven? Want je bent uh, bedrijfskundige, je hebt geneeskunde gestudeerd... je hebt een rijk geschakeerde carrière achter de rug... van een bierbrouwer tot een duikschool... en uh, nu maak je uh, medische uh, applicaties. Hè? Ja. Wat zijn dat trouwens? Programma's. Ja, leg ze uit. Medische programma's. Medisch, uh, dus... Uh, ik heb onder andere een, een, een tool ontwikkeld waarbij uh, een medisch onderzoek gedaan kon worden. van wat is het effect van uh, sms-ondersteuning uh, op uh, therapie voor mensen die van hun overgewicht af willen. Uh, je kan denken aan uh, medicijnherinneringen, uh, hooikoortse alarmen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, allemaal van zulke soort dingen. Dat heb ik een beetje een beeld. Ja. Maar dat lijkt me een mooi, mooie baan. En je, je combineert uh, uh, twee talenten van jezelf. Hè? Talent uh, om met internet bezig te zijn en, en je achtergrond als medicus. Nu kies je voor die politiek, waarom? Ja. Ik heb daar, uh, toen ik in 2010 besloot kandidaat te worden... voor de Piratenpartij, heb ik daar een blog over geschreven. Ik blog al vrij lang. En de strekking van dat blog was eigenlijk van... ik ben nu al heel erg lang... Commentaar aan het leveren op wat er van in mijn gevoel allemaal fout gaat in de, in de politiek. En er zijn eigenlijk weinig van de, de politieke partijen die nu actief zijn, die zich uh, op deze, met deze punten bezighouden. Want waar stemde je op tot voor kort? Uh, Heel vroeger VVD. Toen ben ik uiteindelijk richting D66 uh, gegaan. En uh, nou, sindsdien uh, piratenpartij. Ja, ja, dat kan ook niet <laughs> anders, hè? <laughs> nee, maar goed, je, je, je hield je daar al lang mee bezig. Ja. En was en nu het moment gekomen om, om punten, verantwoordelijkheid te nemen? Ja, je ziet dat die punten gewoon niet gehoord werden. Niet voldoende naar buiten kwamen. Uh, en op een gegeven moment zie je van, uh, het, het internet begon echt uh, toen al op slot gezet te worden. En ik had het idee dat Nederland zeker sinds, uh, sinds, sinds 911 steeds geslotener en angstiger aan het worden was. En eigenlijk was voor mij de belangrijkste uh, beweegreden van, ik wil zorgen dat zometeen mijn, mijn kinderen, ik heb twee kinderen, dat die in dezelfde vrijheid op kunnen groeien als ik. En daar kan je wel aan de zijlijn blijven roepen. Maar als je merkt dat dat gewoon weinig effect heeft... dan was eigenlijk de meest logische stap om dan die politiek in te gaan. En met de Piratenpartij had ik ook een, een, een partij gevonden... waar ik toen al een tijdje mee aan het meedenken mee was en het meehelpen was. En dan ik zeg ja weet je dit zijn standpunten want ik zeg... hier, de, deze zijn het echt waard om voor te gaan strijden. Ja, en eigenlijk doe je het voor je kinderen. Dat doen meer politici bij deze campagne trouwens, hè? Ja, ja dat, uh, maar ik, ik denk dat dat de beste motivatie is op een gegeven moment. Want uh, als, je er, als je er voor jezelf in zit, uh, voor je carrière... dan denk ik dat je nooit een goede volksvertegenwoordiger kan zijn. Maar op het moment dat je een wat langere termijnvisie hebt... en echt dingen wil bereiken om de maatschappij beter te maken... want uiteindelijk wil iedereen dat zijn kinderen in een betere maatschappij leven. Ik denk dat je dan ook uiteindelijk een betere volksvertegenwoordiger zal zijn. We praten straks uh, verder over uh, de Piratenpartij waarvan jij de lijsttrekker bent... Maar eerst muziek die je hebt meegenomen van Bruce Springsteen, Thunder Road. Waarom juist dat nummer? Waarom juist Springsteen om te beginnen? Ja, Springsteen is een, fan, is een artiest waar ik al heel erg lang fan van ben. En die voor mij ook uh, heel erg duidelijk maakt uh, waar alle fouten zitten in de, de, de download discussie, zoals die door een stichting als brein gevoerd wordt. Oh, oh, leg eens uit. Uh, ik heb thuis heb ik. Heeft Springsteen over zoiets wel eens gezongen dan? Of staat hij meer uh, symbool voor, ja, voor de sfeer? Nee, dat, dat, dat is de reden dat ik Thunder Road had meegenomen. Yeah. Ik, ik hoop dat het de, de, de, de live versie is. Want in datzelfde concert uh, roept hij op een gegeven moment... Uh, to all your bootleggers in Radioland, start your tapes. Dus dat is aan alle bootleggers, dat waren de mensen die in de tijd... De cassette de, aanzetten, hè? De cassette aanzetten, de, de, de cassette ja, aanzetten oh, tijdens zo'n ja. zo concert... Uh, Start je banden. Dus hij riep daar daadwerkelijk mensen op. om zijn muziek op dat moment zelf te gaan kopiëren. Dus eigenlijk is het een piraat? Uh, nee, hij begreep heel erg goed dat. de beste manier voor hem om zoveel mogelijk fans. met zijn muziek te confronteren. was om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zijn muziek hoorden. En op het moment dat je. dat deed hij in het begin van zijn carrière. en hij was dus echt heel erg bewust van het feit dat iemand die een bandje kopieert. met zijn muziek, dat dat geen verloren verkoop is. Maar dat dat juist een kans is om een fan te bereiken. die daarna concertkaartjes zou gaan kopen. Daar gaan we straks verder over praten. Want op die stelling is natuurlijk ook nog wel wat af te dingen, denk ik. Uh, maar eerst gaan we luisteren niet naar de live-versie. Ik moet je teleurstellen. Ah. Dus ik ben blij dat je, dat je de inleiding van Bruce Springsteen. voor jouw rekening hebt genomen. Dit is uh, de CD-versie van Thunderbird.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 Zaluna, Helco, Span van Bruce Springsteen. Muziek meegenomen door Dirk Poot. Vannacht mijn gast in Casaluna. Tot twee uur overigens. Hij is de lijsttrekker van de Piratenpartij. En is een van de deelnemende partijen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Deetje zei net, Bruce Springsteen die, die zag in dat als je... maar veel mensen zijn muziekopnamen op een bandje... dat uh, mensen dan fan zouden worden, naar concerten zouden gaan. Dat geldt natuurlijk wel als jij en uitvoerend artiest bent... en uh, componist en tekstschrijver. Maar stel, je, je bent zanger of je bent zangeres... en nou ja hangt dat aan. Dan komen mensen wel naar jouw muziek uh, luisteren en, en kijken. Maar die arme componist en de arme tekstschrijver... grijpt er dan compleet naast. Dus ik kan me wel voorstellen dat er ook mensen zijn... die de belangen van, van, van componisten en tekstschrijvers bijvoorbeeld moeten uh, behartigen. Ja, maar ik denk dat uh, die, een succesvolle artiest... die heeft ook weer meer geld om zijn componisten en zijn tekstschrijvers te betalen natuurlijk. Dus, uh, wij maar een componist verdient ook zijn geld doordat zijn liedje uh, uh, 20 keer per dag op de radio uh, te horen is. Ja, maar wij denken dat uh, het, het auteursrecht zoals dat, zoals dat nu werkt. dat beperkt wat dat betreft heel erg de verspreiding van muziek. Op welke manier dan? Um, nou, de moderne artiesten, die jongens die nu in garages aan het oefenen zijn. Die, uh, die oefenen om een demotape zo snel mogelijk op de pyrobee te kunnen zetten... om hun muziek op, op YouTube te kunnen zetten. Ja, maar ik heb het nu Facebook. ook over de mensen die... Stel, ik verdien mijn geld niet door een liedje te zingen... maar door een ja. liedje te schrijven. Dus ik heb er niks aan als mensen naar de concerten van, van dat bandje in die garage gaan. Ik verdien pas mijn geld als mijn plaatjes verkocht worden... of mijn plaatjes uh, te horen zijn op de radio... of als mijn liedjes uh, te zien zijn op tv... Ja, maar ook als je liedjes heel veel gespeeld worden... als mensen zeggen van, wauw, dat is een mooi liedje, wie heeft dat geschreven? Uh, die willen wij eigenlijk ook wel gaan inhuren voor ons. Het, is, het, het, het hele internet is steeds meer een systeem aan het worden van, uh, van reputatie... Uh, je, ziet het met bij, je ziet het wel bij Twitter. Ik bedoel, hoe meer volgers je hebt, uh, hoe, hoe invloedrijker je bent op Twitter. Dus hoe meer mensen jouw liedjes uitvoeren... hoe meer mensen jouw liedjes horen... hoe groter de kans ook dat jij een goede reputatie hebt... en dat jij dus daar opdrachten uh, uit gaat krijgen. Wat blijft er over van het auteursrecht in jullie opvatting? Wat ons betreft zou het auteursrecht uh, eigenlijk alleen nog maar moeten gelden... voor commercieel gebruik. En dan voor commercieel gebruik ook beperkt worden tot vijf jaar. Dus ik schrijf een liedje en dat wordt gebruikt voor een frisdankreclame... dan moet die uh, frisdrankfabrikant mij wel betalen. Ja, dat is gewoon maar ik schrijf een liedje gebruik. en dat draai ik zo dadelijk op Radio 1... dan hoeven wij uh, de maker het niet meer te betalen, in jullie opvatting. Nou ja, voor jullie is het natuurlijk ook commercieel gebruik. Maar als jij een liedje schrijft en ik ben een fan van jou... en ik maak van dat liedje een mashup en ik zet het op YouTube... dan moet dat wat mij betreft gewoon kunnen. Een mashup is trouwens een soort moderne manier van liedjes door elkaar heen mixen. Mm -hmm. En als ik een cd'tje koop? Um, ja, als jij een cd'tje oh, Is dat heel ouderwets? Je mag best een cd'tje kopen als je wil. Ja. Als je wil, maar... Uh, feitelijk, zeg maar, cd'tjes en lp'tjes... dat zijn de manier waarop vroeger muziek werd verkocht. En je betaalde... ontzettend weinig voor de muziek zelf. En het grootste gedeelte van wat je betaalde... ging naar de drager. En het waren die dragers die schaars waren... Weet je, die waren heel moeilijk om van A naar B te krijgen. Je had een, een, een artiest die zat in zijn studio... en er moest dan een band worden gemaakt... en er werden matrijzen van gemaakt... en er werden LP's of CD's van geperst. Er moesten hoesten omheen, dat ging in een doos, dat ging op een boot. En al dat geld moest uit die LP of die CD betaald worden. Nou, dus als een artiest toen 20 cent per verkochte track kreeg... was dat veel, want de rest ging allemaal op aan die vaste kosten. Tegenwoordig doet het internet alles wat de platenmaatschappij deden sneller, effectiever en goedkoper. Maar het gekke is, is dat een, een artiest die zijn muziek... via, uh, uh, via de, de, de, de iTunes Store bijvoorbeeld verkoopt... dat hij nog steeds maar 20 cent krijgt voor een verkochte track... terwijl de iTunes Store er 70 cent tot 1 euro aan vraagt. En de rest blijft allemaal weer hangen, zowel bij de, de, de, de store zelf... als bij de, de rechthebbenden die ertussen zitten. Een artiest wordt dus gedwongen om voor zijn muziek... feitelijk evenveel te vragen als in der tijd... Voorgevraagd moest worden om al die vaste kosten te tussen dekken. Terwijl de, de consument ziet, ja, ik krijg alleen maar een stroom bitjes en baitjes. Dus ik heb er een tijdje geleden met, met de oude saxofonist van Doemer ook over gesproken. En die zei: Voor mij is het grote probleem dat ik mensen een prijs moet laten betalen. die zij eigenlijk niet waard vinden voor de muziek. En daar dus nog maar heel erg weinig van overhoud. Toen zei ik: van, ja, Maar je hebt ook hele andere manieren op het internet om je muziek te verspreiden. Een heel, heel leuk systeem is het Pay What You Want model. En dan bied je eigenlijk je muziek gratis aan en je zegt tegen de mensen... nou, betaal wat je, de, wat je het waard vindt. Dat gebeurt soms ook in het theater tegenwoordig, hè? Ja, en je ziet dat eigenlijk geen enkele artiest die daarmee experimenteert... daar spijt van krijgt. Nee. De mensen zeggen van, nou weet je, maar dit is mijn beste drie of vier of vijf euro waard. En die, dat complete bedrag komt te goede aan de artiest. Dus de prijs van zijn muziek wordt een stuk lager. Waardoor veel meer mensen de drempel overstappen om die muziek daadwerkelijk aan te schaffen. En zijn marge op die prijs, die wordt een stuk hoger. Dus voor de artiesten is dat uiteindelijk een veel beter verdienmodel. Ik maak me toch steeds nog steeds een beetje zorgen over, over die, die, die, die, die auteur en over die componist. Ja, maar... Je kan als artiest, als jij van als artiest afhankelijk bent voor jouw liedjes van die auteurs en die componisten, dan moet je dus ook zorgen dat jij de beste auteurs en componisten, componisten inhuurt om voor jou te gaan werken. Het is eigenlijk een heel liberaal uh, uh, model wat je voorstelt. Ja, ja dat, is, dat is heel grappig dat je dat zegt, want wij, wij worden wel eens, uh, ons wordt wel eens verweten dat wij uh, als een soort communisten uh, alles willen willen regelen, terwijl wij zeggen nee. Het communistische systeem was het systeem van de planeconomie, waarbij de staat bepaalde welke producten jij kocht. En dat is feitelijk wat nu. Ons wordt opgelegd. Ik bedoel, de Stichting Brein heeft een hele sterke positie in Nederland verworven. En die probeert mensen nog steeds naar die oude modellen. Dus die probeert voor ons te bepalen welke producten wij wel en welke producten we niet mogen kopen. De vraag is veel meer naar, naar, naar downloads en, en uh, zelf je muziek kunnen, kunnen delen... Uh, zelf uh, je prijs bepalen. Maar je wordt gedwongen in een, in een heel oud systeem. Maar wij zijn wat dat betreft veel liberaler, inderdaad. Nog even een ander punt. Um, jullie stelling is ook dat als je het patent op medicijnen zou afschaffen... als je medische patenten zou, zou afschaffen... dat de prijs van medicijnen daarmee uh, behoorlijk zou dalen. Ja. Dat kan tot een factor 100 zou dat kunnen. Ik volg al een aantal jaren de, zowel de medicijnprijzen... als de verschillende jaarverslagen van de farmaceutische industrie. En je ziet dat bijvoorbeeld een van de makkelijkste voorbeelden is, is Zocor. Dat is een cholesterolverlager. Daar is in 2003 het patent van verlopen. In 2002 betaalde hij voor een maanddosis Zocor... betaalde je 42 euro. 36 euro, sorry. Inmiddels is die maandosis, betaal je die maanddosis 35, 36 euro cent voor die wordt nog steeds met winst geproduceerd. Er zit een factor 100 tussen. Nou, als al dat geld, als die factor 100... volledig naar het onderzoek en ontwikkelen van nieuwe medicijnen zou gaan... dan zou er ontzettend veel meer nieuwe medicijnen bijkomen dan nu. Uiteindelijk blijkt, als je al die jaarverslagen doorspit... dat hooguit 1 zesde, 16 procent, naar onderzoek en ontwikkeling gaat. Een veel groter bedrag, een derde, 35 procent, gaat naar marketing... En dat is omdat alle medicijnfabrikanten niet op zoek zijn naar medicijnen... waarbij ze de hele wereld beter kunnen maken. Maar ze zijn allemaal aan het concurreren op een klein clubje medicijnen... waarin ze in onze westerse wereld het meeste geld kunnen verdienen. Dus alle fabrikanten maken allemaal hun eigen cholesterolverlager. Ja, en uiteindelijk zit niemand op acht golle te wachten. Dus de maar, enige manier om die dan te verkopen... is ontzettend veel marketing erin te stoppen. Maar hoe, hoeveel zou het de zorgkosten kunnen schelen... als die patenten zouden worden afgeschaft in Nederland bijvoorbeeld? Uh, vorige week zat er een, een interview met, met Huub Schellekens. Uh, Huub Schellekens is? Huub is een uh, hoogleraar medische microbiologie. En uh, die schatte toen even uit de losse pols in... dat wij op jaarbasis sowieso 6 miljard makkelijk in Nederland... zouden kunnen besparen... Door uh, het onderzoek en ontwikkeling gewoon in eigen hand houden... en dan op een gegeven moment gewoon een recept aan een farmaceut te geven... en zeggen, nu, dit ga je nu produceren. En uh, het geld wat wij daarmee bespaarden... dat gaat weer in nieuw onderzoek en ontwikkeling. En die farmaceut die maakt gewoon voor kostprijs. Dus die afschaffing van die medische patenten... is voor jullie ook een van de belangrijkste programmapunten? Ja, wij zeggen dat, dat als je de zorg echt betaalbaar wil houden... we kunnen op het ogenblik blijven beknibbelen... op, uh, op, op de, de salarissen van het verplegend personeel. We kunnen het eigen risico blijven verhogen... Het enige wat we daarbij doen is het moment uitstellen... dat wij onze medicijnen gewoon niet meer kunnen betalen. Dus als wij willen zorgen dat in de toekomst de zorg voor ons betaalbaar blijft... en dat er veel meer nieuwe medicijnen worden ontwikkeld... zowel voor ons als voor de derde wereld... is de enige oplossing om dat, dat octrooisysteem helemaal om te gooien. Derde punt, daar hebben we het al eerder over gehad, de privacy. De privacy van de burger, daar maken jullie je zorgen over. Uh, terecht ook, als je bijvoorbeeld dit bericht hoort... dat je uh, er vandaag werd uitgezonden op de radio. update. Het is half zes, ik ben Ruben Landman. Goedemiddag. De gegevens van alle KNVB-leden, profvoetballers en scheidsrechters liggen op straat. Adressen, telefoonnummers en e-mailadressen zijn eenvoudig te achterhalen. Dat meldt Omroep Friesland. Het komt door een lek op de site voetbal.nl... die door de KNVB voor amateurvoetballers is opgezet. Ja, lek bij de KNVB. Eigenlijk is dit nieuws waar we eigenlijk al nauwelijks meer van opkijken. Maar wel toen ik onlangs begreep dat ook bij jullie het misgegaan is. Ja. Uitgerekend bij de Piratenpartij. Uitgerekend bij ons. Dat is een pijnlijk puntje. Dat was een hele vervelende. Wat is er gebeurd? Dat, uh, uh, twee dingen. Onze mailserver die stond zo ingesteld... dat je een hele hoop adressen in het toeveld kon inzetten. En dat is ook gebeurd. Uh, normaal zet je die adressen in een veld. Dat noemen ze het BCC-veld. En dat betekent dat eigenlijk niemand die andere adressen te zien krijgt. Als je en nu niet... kon dus iedereen elkaars mailadres iedereen lezen? Elkaar mailadres lezen. Hoe hebben jullie dat goed gemaakt? Want dat mag bij jullie zeker niet gebeuren. Nee, nou, wij hebben eigenlijk gewoon gedaan wat wij vinden... dat iedereen zou moeten doen op dat moment. Dus we hebben direct daarna een mail gestuurd naar iedereen... Uh, wiens uh, adres openbaar was geworden. En gezegd, jongens, sorry, jouw adres is openbaar geworden. Daarna hebben we een, uh, een blog geschreven. Dat hebben we diezelfde nacht om half zes uh, online gezet. Waarin wij aan iedereen verteld hebben wat er mis is gegaan. En uh, hoe we het hopen te gaan voorkomen in de toekomst. Nou, dat is dan toch wel in ieder geval weer transparant. Je blijft bij ons, uh, Dirk, in het uh, tweede uur. Want dat democratie 3.0 systeem, dat gaan we zo dadelijk uitproberen na uh, 1 uur. U kunt dus bellen met de punten die u graag zou willen aandragen... Uh, voor die Piratenpartij-programmapunten waarvan u zegt... ja, dat vind ik belangrijk, die horen op, uh, op uh, die programmapunten uh, thuis. De punten die ik ga aandragen. En Dirk Poot die zal daar ook op reageren. Ik ben heel benieuwd naar uw politieke speerpunten. U kunt ons bellen op 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna uit Twitter. En twitteren kan dan weer met hashtag kazaluna. Nu hier op Radio 1, een nieuwe aflevering van het bureau. En wij van de NCV zijn er straks weer direct naar.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 Ik zo in de Häuser gaan. Bitte vragen Sie die Bewohner, wat ze willen. Wenn nötig, werden meine Frau, meine Studenten en ik zelf dolmetschen. Vielleicht dat jeder van Ihnen zich bij een van ons anschließen will. Herr Klastrup. Herr Koning. Ich denke darüber vorzuschlagen, um diejenigen unter uns, die den Auftrag bekommen haben, eine europäische Karte zu zeichnen, zeitweilig in den Vorstand aufzunehmen, bis die Karte fertig ist. Würden Sie einen solchen Vorschlag akzeptieren? Aber sicher, Herr König. Gut. Ich gehe noch mal zu Slovačevičova. Slof, Slof, Slof, Slof, Slof, Slof, Slof das ist gut, Herr König. Vraag je, of je alleen is? Je Ja, ik ben ik ben kam er krank nach Hause und äh, drei Tage später war er tot. Und ähm, kann Sie auch sagen, ob es jetzt unter dem Kommunismus besser ist als es früher war? Nein, denn früher war sie jung. Und damals lebte ihr Mann noch. Er war ein guter Mann. Von den vier Sprechern über die Wieg war er die Middag der derde. Meine Damen und Herren, 1939 wurde in den Niederlanden mittels eines Fragenmorgens nach den Grundformen der Wiege gefragt. Die vragen waren van een Europese Commissie, grond van ervaringen met een enige vragenbogen in Duitsland formuleerd worden. Hij schetste de geschiedenis van de Nederlandse vragenlijst uit 1939, liet zien hoeveel moeite de vragensteller zich had gegeven om de verdringing van de schommelwieg door een vaste wieg en daarna door de kinderwagen buiten de antwoorden te houden, en kwam tot de conclusie dat de kaart geen beeld van de situatie omstreeks 1939 gaf, maar, rekening houdend met de gemiddelde leeftijd van de correspondenten, op zijn best van de verspreiding van Schommelwieger omstreeks 1880. Als tijdgebondenes beeld een verbreiding vermaakt hij nu dat probleem te stellen. Voor die verbreidingsgeschichte bracht men historische daten. Uit zulke daten gaat hiervoor dat man in de Nederlanden. Zwischen 1350 und 1600 Hengende, steende... Op grond van historische gegevens kwam hij vervolgens tot de veronderstelling... dat de schommelwiegen toen al op de terugweg waren. In ieder geval sinds ongeveer 1850... toen de medici zich in hun concurrentieslag met de voetvrouwen tegen de schommelwieg keerden. Maar waarschijnlijk al sinds het einde van de 18e eeuw... en dat ze in het begin van de 20e eeuw nagenoeg verdwenen waren. Zodat ze, als de vragenlijst nu was uitgezonden... niet meer in de antwoorden zouden zijn voorgekomen. Die Gebräuchlichkeit der Ständerwiege beim Kindelwiegen in der Kirche in dieser Zeit und die Benennung der Wiege als Haia im Osten des Landes weisen darauf hin, dass die Kirche im Verbreitungsprozess der Schaukelwiege oder jedenfalls des Querschwingers eine wichtige Rolle gespielt haben mag. Nach ungefähr 1600 kommt die geflochtene Wiege auf en verbreidt zich van de steden in Westen uit over het land. Die helzerne wegen vindt man jedoch nog bis in het 19e hinein in eenvoudige vorm onder de bouwen, vooral in Oosten. en Dat bracht hem tenslotte tot de conclusie dat ieder kaartbeeld een momentopname is met een geldigheid van hooguit enkele tientallen jaren. En dat ons doel derhalve zou moeten zijn om met een reeks van dergelijke momentopnamen een beeld te geven van het constante proces van verandering waaraan onze cultuur onderhevig is. Het was heel goed, Maarten. Zeg goed. Wat we hier vanavond gehoord hebben besonders von unseren ost- und südeuropäischen Kollegen, war wirklich sehr interessant und gibt mir die Sicherheit, auch wenn unsere Kollegen vom Westen des Kontinents manchmal pessimistischer sind, dass es möglich ist, die traditionelle Kultur auf unseren Karten zu fassen. Sonst niemand mehr? Dann schließe ich die Diskussion ab. Ja, doch. Frau Grübler? Ich möchte dazu noch sagen, dass mir der Unterschied in der traditionellen Volkskultur West- und Osteuropas vielleicht noch nie so deutlich geworden ist wie heute durch diese Referate. Ich meine, eins hat mich heute im Vortrag von Herrn Koning überzeugt, nämlich dass wir alle Karten der traditionellen Volkskultur als zeitliche Ausschnitte ansehen müssen. Und dass wir uns doch verhüten müssen, die Karten so zu sehen, als würden sie gewissermaßen einen von Alters her tradierten Urzustand der traditionellen Volkskultur wiedergeben. Das wär's? Ja, ich hatte das noch auf dem Herzen. Dann schließe ich jetzt noch mal die Diskussion. Daar hadden jullie nou op moeten inspringen. Jullie laten je te veel door Horvatitsch het zwijgen opleggen. Waarom heb jij dat dan niet gedaan? Dat kan ik me niet veroorloven, omdat ik in het bestuur zit. Dieser Horvatitsch blokt einfach jede discussie ab. Het had überhaupt keinen zin zich daarin einzumischen. Herr Kollege. Herr Lukács. Ihr voortdrag had mij zeer beïnvloed. Het was wirklich. Een grote wetenschappelijke lijst. Gedemoraliseerd zat hij in de kou op het balkon van zijn slaapkamer en keek naar de donkere bergen in de verte. Beneden hem op de weg voor het conferentieoord was het doodstil. Eenmaal kwam een man langs op de fiets de banden knijpte in de steenslag. Als hij scherp luisterde, hoorde hij aan het eind van de Dorpsstraat... waar een straatlantaarn stond, het water van de rivier... die daar met grote snelheid langstroomde. Hij verweet zichzelf dat die vrouw Gruppler niet bijgevallen was... en voelde zich een blazenkaak. Verstijfd van de kou stond hij tenslotte op, sloot de deuren, kleedde zich uit en kroop in zijn bed. Het licht in de badcel aanlatend voor Jan Nelissen. Die kwam ruim een uur later. Ging de badcel in, trok zijn pyjama aan, knipte het licht uit en kroop in zijn bed. Slaapt gij al, Maarten? Nee. Als ik u tegen u zeg... dan bedoel ik jij. Dat weet je toch? Niet waar? Ja, Jan. Dat weet ik. Ja. Jammer dat je er niet bij kon zijn. Maar we hebben gisteren een heel interessante bestuursvergadering gehad. Werkelijk heel interessant. Waar ging het dan over? Over Guntelman. Horvatich heeft er al lang aandringen eindelijk in toegestemd... om Guntherman in het bestuur op te nemen. Hij heeft er heftig verzet, Maar het is ons gelukt. Geef me dat korfje eens. Goedemorgen, Darvik. Bieten. We moeten daar straks onder vier ogen nog even een gesprek over hebben. Hebben ähm, Sie goed geslapen? Bij deze kongressen schlaf ik niet goed, maar dat mag niets. Morgen kan ik weer schlafen. En Sie? Met mij is het datzelfde. Ik schlaf immer goed. Sobald ik in mijn bed liege, schlaf ik. <lacht> Dat is het waarom we Herrn Beerta en ons manchmal den beer nennen. Is dat zo? Als we Duitsers zouden zijn. Koffie? Wenig. Ik drink immer nur Kaffee. Dat habe ik nog nie gehört. <laughs> Vielleicht weil dat typisch Hollandisch ist. Das ruist heißt für Herrn Beerta. Oh. Kan ik erbij komen zitten? Of zijt jij met bestuurszaken bezig? Nee, tuurlijk. Herr koning, ik heb nog een bitte aan u. Ja? Gisteravond ja? is de voorstand zusammengekomen... en de man had me gebeten om te vragen... of u morgen als voorzitter de discussie over de karen leiden. Ik? Dat moet u doen, Maarten. Jij kunt dat. Nee, dat kan ik helemaal niet. Hoe kan ik nou een Duitse discussie leiden? Ik versta vaak niet eens wat er gezegd is. Je kunt daar geen nee op zeggen... Jeder andere is besser. Dat ze vuren dat jeder andere is voortvernaaid. Je mag dit heus niet onderschatten. Dat Horvatitsch daar tenslotte in, in heeft toegestemd... betekent een belangrijke concessie van zijn kant. Ik ben zelfs even bang geweest dat hij zou aftreden. Maar vooral met de hulp van zijner heb ik dat weten te verhinderen. Jammer. Het zou voor de samenwerking met het Oostblok een ramp geweest zijn. Dat betwijfel ik. iets blokkeert elke vernieuwing. Maar nu Gunterman in het bestuur zit, hebben we kans om dat te veranderen. Ik heb veel vertrouwen in Gunterman. Alleen bereikt Gunterman niets. En hij weet dat ik vind dat hij er samen met Nilsson, Klastroep en Slovacevicova in moet. Daar wou ik het nou juist over hebben. Probeer nu niet om nog meer mensen in het bestuur te krijgen. Wat wij nu bereikt hebben is echt het maximum dat haalbaar is. Het is toch te gek dat het bestuur zichzelf aanvult... zonder zelfs de vergadering te raadplegen? Wij doen het werk, dus wij zouden ook de bestuursleden moeten kiezen... Dat heb je nu eenmaal als je te maken hebt met mensen van het Oostblok. Er is niets aan te doen. Dat moet je accepteren. Ik weet niet of ik dat accepteer. Doe nu geen ondoordachte dingen. Ik doe nooit ondoordachte dingen. Dat zit nog.